Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n beetje alle coronacijfers gaan de verkeerde kant op. Dat zegt het RIVM dat net met de weekcijfers is gekomen. Afgelopen week werden bijna 40.000 mensen positief getest. Dat is een stijging van 50%. En het is niet alleen omdat meer mensen zich lieten testen, ook in verhouding krijgen meer mensen te horen dat ze corona hebben. Er liggen ook weer meer mensen met een besmetting in het ziekenhuis en op de intensive care. Een paar honderd extreemrechtse jongeren in Nederland vormen een bedreiging, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Vooral die geweldverheerlijking is iets waar we zorgen over maken en de leeftijd van deze groep. Het zijn jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Er wordt extra gelet op de radicaliserende jongeren, maar voor nu is de kans op een aanslag niet groter. Twee jongens van 14 en 16 jaar die 150 graven hebben gesloopt, krijgen een werkstraf van 80 uur. Ze vernielden afgelopen zomer in Schavenzanden in Zuid-Holland grafstenen, bloempotten en windlichten. En bij de kindergraven lagen speelgoed en glasscherven op de paden. Feest voor de deur van het grootste pensioenfonds van ons land, ABP. Hier hebben we ja, ja. Het pensioenfonds, waar 3 miljoen mensen bij zijn aangesloten, stopt met investeren in olie- en gasbedrijven. De miljarden die daarin waren gestoken, gaan nu naar bedrijven die zich bezighouden met groene energie. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn blij. Ze staan met champagne voor de deur van het hoofdkantoor van ABP in Amsterdam. We hebben taart mee, we hebben bubbels mee, we trakteren het ABP, want dit is echt een tof succes. We zijn blij, we zijn echt blij, dat uiteindelijk het ABP toch is meegegaan. Het weer nog, af en toe zon, maar misschien ook een buitje. Het is een graad of 14. Morgen begint grijs, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Het aantal files valt nog mee. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en Roedervaar en Sveen, over 9 kilometer. En daar is de vertraging ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is even na vier uur op de zondagmiddag of de dinsdagmiddag als je naar de herhaling van dit programma luistert. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je afgestemd bent op je eigen lokale radio CFM. We zijn er al bijna 31 jaar hier in Zandvoorts. En je hoorde de Time Social Club als eerste naar het nieuws en weer. Dat was de single Rumors. Heb jij nog rumors of niet? Ik heb geen rumors. Nee, nee, nee. nou, Alleen zo, maar... zo nu en dan, en, uh, Alleen maar dan komen fijten. de rumors wel, uh, wel naar boven. Overal trouwens hoor, want uh, ja, er gebeurt nogal het een en ander in de wereld, hè? zullen we zeggen. <laughs> Toch of niet? Ach ja. Ach ja, wat daar heen? hebben we het maar verder niet over. Nee. Nee, wat gaan we in derde uur allemaal nog doen? Uh, nou ja, over een kleine uh, uh, acht minuten dan begint hij. El Clasico, de echte. Spannend. De Barcelona thuis tegen... Uh, tegen Real Madrid. Ook Real Madrid struggelt een beetje om de punten bij elkaar te krijgen. Maar meer last heeft Barcelona daarvan. Maar ik ben erg benieuwd hoe deze Klassico gaat verlopen. Wij volgen nu in ieder geval de eerste helft voor u met u mee. Als er wat te melden is, dan zullen we dat zeker niet nalaten... u daarvan op de hoogte te stellen. Over de tweetal platen, het tweetal platen gaan we tijdens Pit Report... even terugkijken naar de toch wel verrassende kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika. Uh, want dat was best wel een spannende, spannende gebeurtenis gisteravond. Want vanavond is dan de, de race. We, gaan, we kijken terug naar de kwalificatie. We kijken even naar de startopstelling. Want er zijn nogal wat straffen, of straffen, ja, straffen uitgereikt aan de diverse uh, uh, coureurs en teams... Want ze hebben toch met de auto lopen knoeien of wat dan ook. En uh, dat heeft natuurlijk gevolgen voor de startopstelling. Ook daar gaan we even uh, bij stilstaan. Dat allemaal tijdens Pit Report over een tweetal platen. Ja, weet jij trouwens waarom die, uh, die kwalificatie gisteren zo laat was? Uh, vertel. Nee, nee, nee oh, ik heb geen oh, idee. Nee, dacht jij... Maar het was, uh, het was uh, uh, hoe heet dat, uh, lokale tijd na vier uur. Ja. Dus, uh, ja. dat, is, dat is toch raar, Hadden oh, Dat is toch gewoon om uh, twee uur of drie uur kunnen doen. Wellicht het dat je niet om elf uur op zaterdagavond hoeft te kijken. Nou, niet om elf uur. Nee, die kwalificatie was om acht uur toch gisteravond? Nee, negen uur. Nee, heel, heel laat. Oh ja, heel laat. Ja. Nee, de derde vrije training. Ik ben, nee, ben in de war. De derde vrije training heb ik nog wel. Hij was om elf uur dus gered, dus maar die kwalificatie heb ik niet gered. Wellicht een groot, vol programma, raceprogramma uh, daar in Amerika. Uh, goed, Pit Report, daar hebben we het over gehad, over het tweetal praten. Uiteraard straks de eindstanden van de uh, voetbal-eredivisie van de wedstrijden... die vandaag tot nu toe zijn verspeeld. Half vijf is het tijd voor het dier van de week. En we hadden natuurlijk Fanta gisteren. En uh, jij stuurde mij keurig een, een foto uh, met de nieuwe eigenaren om vijf over vijf. Uh, gistermiddag. Dus uh, er wordt goed geluisterd naar ons programma. Ja, uh, mooi, hè? Fantastisch, een dus, plekje. We moesten op zoek naar uh, nieuwe. En die. Uh, Nieuw dier van de week. En die luistert deze keer naar de naam Bassi. Dus Bassi om half vijf tijdens het Dier van de Week. Gedicht van de, Voel de dag. Voel je ook gewoon het plaat aankomen? Met <laughs> Bassi, of niet? <laughs> ik, ik, ik laat me verrassen door jou. Dat, dat, dat nee, nee Bassi die aan, denk ik aan. Maar nee, doe het niet, hoor. Nee. Goed, gedicht van de dag. Ja, dat was speciaal. We hebben een vaste luisteraar. En uh, die gaat morgen. Uh, haar verjaardag vieren. Die gaat verjaren. Dus we hebben een speciaal gedicht van de dag. En dat dragen we aan die persoon op. Dat om kwart voor vijf gedicht van de dag. Uh, ja, laten we zeggen. Wijsheid in een flesje. Dat vind ik een mooie titel. Wijsheid in een flesje. Goed, dat om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dat gedicht kan zo op een tegeltje, Albert-Jan. Wijsheid in een flesje, ja. Om kwart voor vijf ga je hem horen. Maar eerst, voordat we weer met de rest van het programma doorgaan... eventjes een moment. Al je spullen op de gang. Het had zo vaak kunnen gebeuren. Zondagmiddag hier in Zandvoort met een uh, lekker zonnetje. En uiteraard uh, de radio die 24 uur per dag doorgaat met een moment. Inderdaad, Marco Bussato en uh, Rolf uh, Sanchez. Zo dadelijk uh, gaan we eens even kijken naar uh, onder meer de kwalificatie van de Formule 1. Gisteravond dus op uh, Nederlandse tijd, 11 uur werd die uh, verreden. Met toch wel een mooi resultaat zo uh, voor uh, ons Nederlanders, zullen we maar zeggen. Maar eerst Sister Golden Hair...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 Ja. Yeah. Heerlijke gauwe ouwe bij CFM. You're sister golden hair. Inderdaad, de single van Amerika. CFM Race Radio. Pit Report. Uh, het ging over zondag. En het gaat over Amerika. Die platen die we zojuist uh, draaiden. En uh, daar is ook de Grand Prix dit weekend. Ja, maar gisteren hadden we natuurlijk eerst nog even de kwalificatie. Die moest ook nog even gereden worden. Tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Amerika... rekende de 24-jarige Nederlander van Red Bull af... met zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Sergio Perez start zondagavond om 9 uur. Vanavond dus om 9 uur vanaf P3 in Austin. Verstappen heeft na 16 races de leiding in het kampioenschap. Hij heeft 6 punten voorsprong op Lewis Hamilton... die al 5 keer de Grand Prix van In Texas won. Het bereiken van Q2 was voor Verstappen natuurlijk een fluitje van een cent. Alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc bleef de leider in een strijd om een wereldtitel voor. Ook Perez zat er goed in en ging als de derde naar Q2. Ook in het tweede gedeelte van de kwalificatie flitste Verstappen over het circuit of the Americas. Zijn grote concurrent Lewis Hamilton en Lando Norris volgden de 24-jarige Nederlander op de voet. Perez had een extra rondje nodig omdat hij in zijn eerste poging de track limits overschreed. In het derde deel van de kwalificatie leek Hamilton de pole position afhankelijk af te snoepen van Perez, Maar in de laatste seconde van de kwalificatie was het toch Max Verstappen... die Hamilton met twee tienden van een seconde aftroefde. En wat vond Max zelf van de kwalificatie? Mijn eerste ronde in Q3 was niet geweldig. En in de laatste ronde begon het een beetje te miseren, Dus ik wist niet zeker of ik mijn tijd vast kon houden. Gelukkig was het genoeg om pole te pakken. Al dus Verstappen die in zijn team Red Bull die zijn team Red Bull complimenteerde... en stelde dat zijn auto een stuk beter aanvoelde dan vrijdag. Met Sergio Pris ook nog op de derde plaats... is dit een heel sterke prestatie als team. Hopelijk kunnen we dat vandaag, deze zondag, dus herhalen. Hamilton was met Mercedes erg rap in de eerste vrije training op vrijdag... maar zag dat hij een dag later niet was opgewassen tegen Verstappen. Die gasten waren enorm snel, al dus de zevenvoudig wereldkampioen. Met die laatste ronde was ik wel tevreden. Ik denk dat het alles wat erin zit zat... Hopelijk kunnen we dus zondag een goede race hebben... direct richting bocht 1. Ja, hij zegt het al. Uh, Mercedes-teambaas Mercedes Toto Wolf uh, moest uh, gisteravond in Austin... Uh, het antwoord schuldig blijven op de vraag... hoe het komt dat zijn team zich tijdens de kwalificatie liet... aftroeven door Red Bull Racing... Max Verstappen, zoals gezegd, pakte op overtuigende wijze de pole position voor Lewis Hamilton... en dat terwijl Mercedes ijzersterk aan het weekend was begonnen... en ook de voorbije races meer snelheid leek te hebben. Het is duidelijk dat we iets hebben verloren van vrijdag op zaterdag. We weten nog niet hoe dat komt, al dus Wolf. Maar het lijkt me helder dat dit niet voldeed aan onze verwachtingen. Max Verstappens, teamgenoot Sergio Press, start de Grand Prix... zoals gezegd, van uh, de Verenigde Staten als derde. Hamilton's compagne valdry botstad, begint als negende... na een gridstraf van vijf plaatsen naar de zoveelste motorwissel. Red Bull zag er zaterdag erg sterk uit... Uh, en, op, uh, en op papier liggen ze voor, al dus Wolf. Maar we hebben dit seizoen al vaak gezien dat het op zondagen anders kan lopen... bijvoorbeeld door scenario's... Bij de start- of uitvalbeurten. Alles kan nog gebeuren. We hebben nog veel om voor te vechten. En hopelijk kan Valtteri Bottas nog naar voren komen. Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso start de Grand Prix van de Verenigde Staten vandaag vanuit de achterhoede. De Alpine coureur heeft een nieuwe motor en bijbehorende componenten gekregen in Austin. Omdat het gaat om de derde wissel dit seizoen moet Alonso achteraan starten. Dat geldt ook voor Sebastian Vettel en George Russell om dezelfde redenen. Bij Mercedes coureur Valtteri Bottas is dus eerder alleen de interne verbrandingsoven verva oven, verbrandingsmotor vervangen... wat de VIN op een gridstaf van vijf plaatsen komt te staan. De kwalificatie in Austin uh, die was dus gisteravond om 11 uur Nederlandse tijd... Kijken we dan even met al die uh, uh, wijzigingen naar de uh, startopstelling. Op Paul natuurlijk Max Verstappen. Gevolgd als hij naar rechts achter kijkt, ziet hij daar Lewis Hamilton. En als, hij dan links over zijn schouder, als de Hamilton links over zijn schouder kijkt, dan ziet hij Sergio Perez op plek 3. En op een vierde plek Charles Leclerc. We vinden uh, uh, Valtteri Bottas terug op een negende plek. Als gevolg van die vijf, uh, grid, vijf plaatsen gridstraf. En de, de op de tiende verrassend Yuki Tsunoda. Die start vanaf de tiende plek. Max Verstappen, Lewis Hamilton dus samen... Uh, het eerste rechte stuk op en dan naar die bocht naar links. Nee hè? Dus dat wordt nog wat. De race begint vanavond om 9 uur. Maar de voorbeschouwing natuurlijk eerder op de diverse, de diverse speciale sportkanalen. En uh, er zullen vele, vele kijkers zijn. Maar dat is uh, spannend, die eerste bocht. Uh, die eerste voor... bocht, daar gaat het om, Albert uh, ja. <laughs> Daar gaat het gebeuren. Dat wordt hem. Dat wordt hem uh, zeker. Nou ja, we hebben het, uh, we hebben het over Max uh, Verstappen uiteraard vandaag... met zijn mooie pole position uh, voor de race uh, van uh, vanavond. Maar we zitten ook midden in El Clasico, hè? het staat 0-0. Ja. Ze zijn al 7 minuten 45 bezig. Precies, dat, dat bedoel ik en dat is allemaal in Spanje. Nou combineer het even, Max Verstappen en Spanje, dan kom je op het volgende uit. 18 jaar is hij en vanaf vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull in de Formule 1. De kans om de rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 Koningrijk 32. je je voorstellen, daar zit dan vettel straks ook nog ergens in de buurt. Hè? Dat wordt vallen hoor, met die pitstop. Die Tella links in beeld kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes bij. 20. Okay. Je moet toch Jos van stappen heet. je zit gewoon deze wedstrijd te kijken en dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000? Dan heb je krossen de vol, dan heb je acht op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen. is erbij.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 Vanavond om 9 uur zitten we weer klaar hè, voor de buis. Oh, en dit is een lekkere opwarmen hoor. Heerlijk. Yes, yes. Unbelievable Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Dank you wel, Christian. Wow, wow, wow. Dat is even een kippenvel momentje weer, Albert uh, Jan. Ja, klopt. Jeetje, geweldig zeg. De, de eerste overwinning uh, vijf jaar geleden voor uh, Max Verstappen in Spanje. En vanavond gaat hij gewoon weer winnen. Maar die eerste bocht. Ik zie je alweer kijken van, oh, gaat dat wel goed? Ja. Ik, ik begin te kijken om tien over negen. Ja, ja heel, heel verstandig. Ja. Doe dat maar, dan hebben we die bocht gehad. Uh, we gaan nu het dier doen. Ja. En uh, hebben we het over Bassie. En Bassie is een leuke man van 2,5 jaar oud. Wegens tijdgebrek ben ik op zoek naar een nieuwe plek. Naar mensen toe ben ik enthousiast met een hoofdletter. Ja, dat schreeuw ik, want ik ben het echt. Uh, lekker knuffelen, stoeien, spelen en wandelen, alles is leuk. Zolang het maar samen is. Kinderen en ik zijn geen probleem. Wel wil ik eerst even kennis met ze maken. Ik ben een actieve man en heb dus ook de nodige bewegingen en uitdagingen nodig in mijn leven. Een blokje om is voor mij bij lange na niet genoeg. Een goede wandeling is wat ik nodig heb. Naast de fiets lopen vind ik ook leuk om te doen. Mijn verzorgers verwachten als er structuur in mijn leven komt... ik ook de rust weer zou kunnen vinden om lekker met mijn baas te chillen. Op dit moment gebeurt er gewoon iets te veel in mijn koppie. Wat, met wat uh, lekkers kan ik, wel goed, kan ik wel goed luisteren hoor. Maar u moet een beetje moeite doen om mijn aandacht erbij te houden. Ik zoek een eigenaar die verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid, uh, die verantwoordelijkheid met mij omgaat... en mij het leven geeft wat ik verdien. Ik reageer hier in het opvang vriendelijk richting andere honden... maar wordt niet met een reu geplaatst. Een stabiele T van hetzelfde kaliber is mogelijk, mits er een goede klik is. Ik ben namelijk erg aanwezig en een uh, andere hond moet dit wel kunnen handelen. Ik trek in het begin soms even aan de riem... maar als we eenmaal lekker aan het wandelen zijn, kan ik ook netjes meelopen hoor... Zoekt u een verrijking in uw leven, dan ben ik alles wat u zoekt, hoor. Een clown eerste klas met veel liefde en grappen. Kunt u mij alles bieden wat ik nodig heb? Dan zijn wij vast een ideale match. En waar verblijft Bassie? Bassie verblijft verblijf momenteel in het dierenthuis kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemeland.nl. Want ook Bassie verdient een thuis. Ja, en Fanta was na onze uitzending van gisteren meteen weg, uh, Albert-Jan. Dus uh, nou hebben we Bassie uh, eventjes uh, in het uh, zonlicht uh, gezet. Want het zonnetje schijnt wel lekker hè vandaag. Heerlijk, Alice mooie. Een mooie hoorde je op de zondagmiddag bij CFM met All Cried Out. We gaan eens even kijken naar het uh, voetbal, de Eredivisie, de wedstrijden die uh, vanmiddag allemaal inmiddels uh, gespeeld zijn. En zo dadelijk, uh, Albert Jan, kwart voor vijf. Ja, ja dan gebeurt het: Ajax tegen PST. Ik ben benieuwd uh, wie er gaat winnen. Nou, ik weet bijna eigenlijk wel zeker dat uh, dat. dat uh, Ajax gaat worden, maar toch uh, heb ik de weddenschap op PSV gezet. Ja, het maakt niet uit dat biertjes erop. Nou, nee, ja, dat Precies is als prima smaak. Dat komt helemaal goed. We kijken even naar alle wedstrijden van deze zondag. Uh, gaan we terug naar de wedstrijd die op over 12 is begonnen. FC Twente thuis tegen NEC, eindstand 1-2. SC Kambuur nam het op tegen Feyenoord. Wedstrijd uh, zojuist geëindigd in 2 tegen 3. Dus de Rotterdammers hebben toch gewonnen. Dan hebben we nog uh, Vitesse tegen Go Air Eagles. 1 tegen 2. En uh, we hadden het over de wedstrijd van zo dadelijk kwart voor vijf... maar om 8 uur zit je ook weer aan de buis. Ja, tuurlijk, want dat is de, de klapper van de dag. Om 8 uur vanavond uh, in Groningen uh, ontvangt FC Groningen AZ. Tot zover voetbal zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Maar er is nog even wat lekkere muziek. Waaronder deze single van Maroon 5. De hele tijd niet gedraaid, maar het blijft goed hè. Memories.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 No question. ZFM. Laat me... Lekker blokje, zo uh, op deze zondag. Memories, hoor je als is, uh, van uh, Maroon 5. Gevolgd door Begging van uh, Medcom. Hoe gaat het met uh, een klassico? Uh, oh, oh, al Ik hoor oh, een hele hoop Eddie vanaf uh, de tafel komen. Briljant, Dat is briljant werk van uh, een briljant mooie voorzet uh, op uh, Dest. Der staat uh, alleen tegenover de keeper. Precies op zijn voet schiet hij over. Nee hè. Dus tussenstand nog steeds 0 tegen 0. Ruim 25 minuten gespeeld. Zo dadelijk het uh, mooie gedicht van de dag. Maar eerst gaan we nog even deze draaien voor je. En doe gold in Never Let a slip Away. <laughs> De. Andrew Gold, and Never Let Us Slip Away. Het gedicht van de dag gaan we voor een trouwe luisteraar uh, draaien. Of uh, doen, albert uh, Ja, want die uh, verjaart morgen. Ja. Dus, uh, wij moet, hebben daar even samen uh, uitgebreid over gedebatteerd... welke uh, gedichten het dan zou moeten worden. Ja, en we zijn eruit gekomen. We zijn eruit gekomen. Er het was een hele stapel waar we uit konden kiezen. Maar we zijn eruit. En de titel is... Uh, wijsheid in een fles, hier is het gedicht. Als ik tijd in een fles zou kunnen bewaren... zou het eerste zijn wat ik zou willen doen... elke, maar dan ook elke dag veiligstellen. Totdat de eeuwigheid voorbij gaat. Gewoon om ze met jou, alleen met jou, door te brengen. Als ik dagen eeuwig zou kunnen laten duren Als woorden wensen zouden kunnen laten uitkomen Dan zou ik elke dag stellen als een schat En dan, dan opnieuw zou ik ze met jou willen doorbrengen Maar er lijkt nooit voldoende tijd te zijn Om de dingen te doen die je wilt doen Als je ze eenmaal gevonden hebt ik heb genoeg rondgekeken om te weten dat jij, jij diegene bent met wie ik, ik mijn tijd door wil brengen. Als ik een doos speciaal voor wensen zou hebben en voor dromen die nooit uitgekomen zijn, dan zou die doos, ja, die doos leeg zijn. Op de herinneringen na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 Wij zeggen, Marise, alvast van harte gefeliciteerd. If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day till eternity passes away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 to do once you find them I looked around enough to know that you're the one I want to go through time with If I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 en dan kom je vanzelf bij de allereerste keer. Dat waren de vrolijke deunen van Lisa Boré en Break It Out. Lisa Boré? Ja, wie is Lisa Boré? Nou, zangeres, een Nederlandse zangeres. En ze heeft onder meer ook de titelsong gezongen van Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Van de tijd van onbezorgdheid is voorbij in uh, Goede Tijden, Slechte Tijden, Albert Jan. En het is Slechte Tijden voor uh, de Barcelona-fans. Ja, want uh, nou, het, was, het was een prachtige goal. Hè? De linksbuiten van... Uh, van... Real Madrid werd volledig vrijgelaten. En kon uh, inderdaad voor zijn goede voet neerleggen. En uh, met uh, rechts schitterend uh, overdwars de, in de hoek achter Ter tegen deponeren. Dus de tussenstand is momenteel Barcelona 0, Real Madrid 1. Met uh, 40 minuten gespeeld. Ik ken hoe belangrijk die ene misser weer is van die des. des. Ja, maar, Als die nou, had, ja, dat bedoel dan ik. Dan ja. heb je nu 1-1 en dan heb je een heel ander verhaal. Want nu loop je achter de, achter de feiten aan. Nou ja, we hebben nog vijftig uh, ja, minuten... Ja, ja. om dat uh, te dat, herstellen. Dat, dat zeiden er gisteren ook bij Ja, Dat dacht ik dus uh, ook aan. <laughs> Max op pole position vanavond gaan we genieten... van uh, de racing Austin. Uh, voor de twaalfde keer pakt hij de pole. Uh, Rico Verhoeven... nou die uh, heeft uh, even de gezichtsherkenning... van zijn telefoon uitgezet. Want uh, ja, dat gezicht herkent hij... Uh, gewoon uh, weg uh, niet meer. Want hij nam het op tegen... Jamal Ben Sadiq, de wedstrijd die hij wel uiteindelijk gewonnen heeft tegen de Belgische Marokkaan. Dus hij heeft zijn wereldtitel in het kickboksen verdedigd... in het Gelderdoom in Arnhem. De marathon van Rotterdam gewonnen door een Belg, Basir Abdi. Hij is de eerste Europeaan die sinds 1998... weer de marathon van Rotterdam wint. Met een baanrecord, met een parcoursrecord... en een hele mooie tijd van 2 uur, 3 minuten en 35 seconden. Tweede werd de winnaar van twee jaar... Geleden, dat is KipsRM, die had ze de tweede plek voor de tigste keer. Dan nog even heel snel het Open van Mallorca en dan hebben we het over golf. Joost Sluiten staat voor ons nog op een gedeelde 34e plaats met min 4. De leider staat, dat is Winter, die staat op min 16. De sluiten eindigt in de middenmoot in het Open Golf van Mallorca. Fijne zondagavond, bedankt voor het luisteren en wij zijn er zaterdag weer. Tot dan, Jij mag eerst, dag.